Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de Syrische provincie Idlib zijn tientallen doden gevallen... bij de ontploffing van een wapenopslag. Bronnen melden zeker 36 doden. Veel mensen zouden nog onder de puinhopen van het ingestorte pand liggen. De opslag zat in een gebouwencomplex in het stadje Sarmada. Er lagen wapens en munitie van een rebellengroep... die gelieerd is aan Al-Qaeda. Het is niet bekend of de opslag onder vuur is genomen... of door een andere oorzaak is ontploft. De provincie Idlib is een van de laatste regio's... waar verschillende rebellengroepen nog stand houden tegen het leger van president Assad en zijn bondgenoten. Twee schietpartijen in Etteleur vrijdagnacht houden verband met elkaar, zegt de politie. Bij de eerste schietpartij raakte één persoon zwaar gewond, kort daarna kreeg de politie een melding over een andere schietpartij. Ook op dat adres, nog een kilometer afstand, was iemand neergeschoten, die raakte licht gewond. De politie hield toen al vier personen aan, vandaag zijn er nog eens twee gearresteerd. En het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. De brand in de haven van Antwerpen is onder controle. Vanwege de brand was een gemeentelijk rampenplan afgekondigd... want er kwamen giftige stoffen vrij. Ruim 100 bedrijven zijn ontruimd... en het verkeer en de scheepvaart in Antwerpen worden er omgeleid. In de loods waar de brand uitbrak ligt nikkelsulfide opgeslagen. Dat is een stof die in de mijnbouw wordt gebruikt. De rook neemt nu langzamerhand af en daarmee ook de hinder. De nabestaanden van een scholier die vorige maand bij het Gardameer om het leven kwam, zijn een petitie gestart. Zij willen dat de weg waar Koen van Keulen tijdens zijn vakantie voor ongelukte veiliger wordt gemaakt. De jongen liep s'nachts naast een vangrail en zag niet dat het pad ophield. Hij viel meters naar beneden. In de petitie vragen nabestaanden om wandel en fietspaden langs de weg. Het weer in het zuiden af en toe zon, in het noorden veel bewolking en kans op een enkel buitje. Morgen buien, soms met onweer en hagel en van tijd tot tijd zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Got you going crazy It's time to get out Step out into Since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 Yeah. You believe Liefde, me, sentieu, eu, fericira. Alo, alo, zijn en eu, Pica oh, dat, ik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 Het belangrijkste is dat ik het meest gemist. De geur van je haren. DEXTV op kanaal 45. 45. ZFM ZFM met een hoofdletter hoofdletterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 I do not for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 and song maar toch Tijd, tijd, tijd, The, I'm the the engine. Engine. so hot, wish your tired feet were fireproof